Oh no, no, Rainbow of Love. En ja, ik ben benieuwd. Ik is, ook. Ben jij ook benieuwd? Ja. Ik ben zo benieuwd. Hé, hey, Dennis. Of jij nog Suzanne Dion gaat bellen? Nou, misschien wel. ja. Hé, <laughs> hey Dennis. Ja. Wat zijn de feestjes voor de dit feestjes. weekend? Ik heb voor morgen in Amsterdam, in Club Air, Dance Department on Air, organisatie van Radio 538. Het is van 11 tot 5. De prijs is 15 euro. Muziekstijl House. Met de line-up Terry Lee Brown Jr. En de Time Writer Dennis Ruijer en Reinier Bergsma. Oh, dat klinkt ontzettend gezellig. Oh ja. Wat en, hebben uh, we nog meer voor dan feestjes? Dan gaan we naar de Escape. Naar de, natuurlijk onze vriend van de show: DJ Raimundo. Raimundo met zijn Framebusters. In de Escape van 11 tot 5. 15 euro aan de deur. Met Raimundo Dirtcaps, MC Dan, Stetsel, Eclectic Ad Deluxe en DJ Danny. En dan. Nou, dit is nog het enige feestje die ik heb te zijn deze Dit is het nog week. het enige feestje? Ja, ik zie weinig boeiende feesten. Ja, tenzij jij nog een reggae-feest uh, wil aannoeren. Nee, aangoren. nee, sorry, dat, dat doen we niet. Ik heb mijn ja, stickies al opgeborgen. Oké, dus, uh... okay. dus <laughs> wat hebben wij? Nou, dan heb ik alleen nog voor vrijdag, voor vanavond nog, een last-minute-feestje. Flirtation after summer. Van 11 tot 4. In de Panama, 14 euro aan de deur met DJ Tamor, Vika Kova en Miss Ginger met MC Cho Kwan. Jezus, dat lijkt wel een Chinees gerecht. Nou ja, wie weet is het Misschien het ook moet, wel. Wie weet, weet krijg je het erbij. Ik de Chinezen even euh, vragen of ze dit hebben. Kunnen we wel een keertje doen. Helemaal ja. goed dus. hè? <laughs> hey, tot zover dan de Partykite. Ja, het is uh, wat... Uh, Spaar je geld uit deze week en zorg ja. dat je kaarten koopt voor Amsterdam Dance Event. Het zit eraan te komen. Ja, het ja. gaat bruisen Ga jij Vraag je dat nou serieus? Vraag je dat nou serieus? God. Tuurlijk gaan wij God. erheen. <laughs> wij, wij wij gaan overal heen. Is er een wij, feest? Zijn wij geweest? Het zal alleen niet op vrijdag gaan, want ja, dan zitten we hier met een uitzending. Of we gaan een bandje. Of we gaan een bandje neerzetten. Nou ja, nou, voordat ja, we wij, dat we gaan, hebben, we hebben mixtapes. Dus, uh... Dat dacht ik ook. Nou ja, voordat we gaan doen deze hele fitte plaat. Yeah. Wat zeg je nou? Sandro Silva. Yeah. Milkshake en cookies. Zometeen. Ja. Naar de klok van 10. The one and only DJ Dion City. Ja. Een En nu weer lang non-stop. Stop. Stop. Ja. Ja. And only DJ Dion Sydney make some noise. on the street on the street I'm gonna be on fire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 Dat je nog bent ingeschakeld op jouw CFM Zandvoort Zie je het? Het programma Uit de regio Het laatste uur what is, what is ingegaan what is what En ja, dat betekent maar één ding Hij staat helemaal klaar voor je DJJK stop in de mix Live hier op jouw CFM Zandvoort